Het is twee uur, Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. In Mexico ligt voor het eerst een internationaal bedrijf onder vuur van een drugskartel. Het kartel heeft het gemunt op PepsiCo, een van de grootste voedingsmiddelenbedrijven ter wereld. De afgelopen week zijn vijf pakhuizen en zo'n dertig vrachtwagens van de Mexicaanse tak van PepsiCo in vlammen opgegaan. De drugsbende beschuldigt de multinational van het samenwerken met de Mexicaanse overheid in de strijd tegen de drugskartels.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 In een laatste peiling voor de nieuwe Griekse parlementsverkiezingen gaan de conservatieve Nieuwe Democratie en het radicaal Syriza nek aan nek. De verkiezingen zijn al voor twee weken, maar opiniepeilingen zijn vanaf nu niet meer toegestaan. De nieuwe Democratie steunt de forse bezuinigingen waardoor Griekenland financiële hulp krijgt van Europa. Syriza vindt die afspraken juist barbaars en wil veel minder bezuinigen.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 Op de a 16 Breda richting Rotterdam tussen het knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Terbrechtseplein. Een file van 4 kilometer en de M44 Wassenaar richting Den Haag. Tussen de aansluiting met de M14 en Den Haag-Malieveld is de weg dicht door een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Roger, 7, 4, 7, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van 2 juni 2012. Ik. Weet niet hoe het u vergaat, maar het leven lijkt in rap tempo voorbij te trekken. En voor je het weet, heb je meer om op terug te kijken... dan de toekomst wellicht nog te bieden heeft. Maar zolang je met veel plezier je herinneringen met je meedraagt... dan ben je natuurlijk een heel rijk mens. Wie weet zijn er wel luisteraars die de hoorspelen van meer dan 50 jaar geleden... die we nu in Vlucht in het Verleden gaan beluisteren... destijds ook al gehoord hebben, dan is dit toch weer even een heel mooi nostalgisch moment. Hetgeen we dankzij het Nederlands Archief... Beeld en geluid kunnen beleven. We beginnen met het hoorspel getiteld Soms zijn de nachten zo lang. Ja, ik ga daar niet te veel over vertellen... want daar zit zo'n prachtige ouderwetse aankondiging aan vast. Wie dat is durf ik niet te zeggen... want dat wordt in de gegevens niet medegedeeld. We gaan nu terug naar 9 februari 1960. Soms zijn de nachten zo lang. Een hoorspel van Milo naar de Kroatische vertelling Die Schwestern Barzali van Zora Dierenbach. Nederlandse vertaling Gabriel Smit. Regie Leon Povert. Alsjeblieft, eraan bedicht. dicht. Ik kan de gehuil niet langer aan horen. Waar is mijn thee? Ik zie niks. We moeten een nieuwe bril kopen, vader. Het elektrische lampje is niet sterk genoeg. Het thee staat vlak voor u op tafel. Het elektrische lampje is wel sterk genoeg. Ik, jongen, was we alleen maar kaarsen liggen. Was ook niet zo duur. Ja, er is alles duur. Je moet zelfs betalen voor de lucht die je inademt. Wat zei je? Niets, vader. U hoorde de storm. Ja, dat begrijp ik. Hier in huis ben ik de enige die spreekt. Ja, zo is het toch, loekeren. Ja, maar, afschuwelijk Afwaswater. Lekker, heb je me daarnet niet verstaan? Ja, vader. Ja, vader. Sinds vier jaar hoor ik niks anders dan ja, vader. Want ieder andere woord in je hersens, is opgedroogd. Sinds die vreemde Vader, hier... wilt u nog een beetje suiker? Zei ik iets? Vroeg ik om suiker. Waarom val je me in de reden? Suiker is duur. En daarom boven praat ik niet met jou, maar met Lucre. Lucre, versta je me? Er staat vanavond een zware storm. Ja, ja, ja, het storm, dat weet ik. Maar Rometic had het me trouwens voorspeld. Gelukkig duurt de storm maar drie dagen. Was dat maar zo. Hij duurt al jaren. Lucre. Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Ik word er gek van. Doe het eraan open. Hou je toch kalm, Doe. Hou je kalm. Drink eens uit. Aan alle verdriet komt een eind. Je moet geduld hebben. Je moet er de tijd voor nemen. In mijn wereld is er geen tijd meer. Dwaashed. Altijd die dwaasheden. Kan ik dat nog langer uithouden? Paula, het achtervolgt me. Ik hoor het. Ik hoor het voortdurend. Wat hoor je dan, Luc? Zijn spel. De gitaar. Luc, hou je mond. Geen woord meer. Nee, nee. Altijd, wanneer het stormt, hoor ik zijn gitaar. Alsof hij nog in zijn kamer zat. Dan zie ik hem altijd weer op zijn bed zitten. Zijn hoofd voorover gebogen. Zijn vingers op de snaren. Ik kan alleen niet zien... of hij alleen is... of dat maar... Lucra, alsjeblieft. Je bent helemaal over je zenuw door de storm. Wil je liever niet wat gaan slapen? Nee. Ik voel me best. Ik, Ik blijf hier zitten. Ik blijf hier zitten luisteren. Als in die laatste nacht. Zou het niet beter zijn? Ik moet blijven luisteren, Paula. Ik moet luisteren. En door de dichte ramen kijken. In het glas zie ik mijn spiegelbeeld. Daarachter zie ik de zee. Dan vloeien de beelden in elkaar. Een keer terug... Ik weet niet. Ik keert... en weer als een kip zonder kop. Je ziet of dat ik de vloer schot. Ja, maar Paula, ik heb hem gezien. Oh, in dit huis doe je alles voor niets. Maar interesseert je dat dan niet? Wie heb je gezien? De vreemdeling die nu in vaders kamer woont. Geef me de emmer even aan, Marina. Maar kijk goed uit waar je loopt. Oh, Paula, hoe kan je toch zo onverschillig zijn? Stel je eens voor, hij is bijna twee meter lang. En hij heeft haar dat zo blond is als, zo, zo blond is als stro. Weet je soms waar ik de zeep heb neergelegd? Ja, maar Paula, je luistert niet eens naar me. Oh, je moest hem eens zien. Dan zou jij ook wel grote ogen opzetten. Nou, voor vandaag is het wel weer genoeg. Waarom zou ik grote ogen opzetten? Ik geloof... Ik geloof dat hij mooi is. Werkelijk? Ja. Of vind je dat soms onbehoorlijk dat me dat is opgevallen? Vind je dat de meisje van mijn leeftijd het niet mag merken dat, dat de man mooi is? Dat weet ik niet. Ik ben over die leeftijd heen. Vrouwen boven de dertig zien zoiets niet meer. Ach, jij en loekeren. Jullie doen alsof jullie ouder zijn dan tweehonderd jaar. En niet pas dertig. Verschrikkelijk om in slaap te vallen. Met jullie in hetzelfde huis zal ik gauw vergeten dat ik tweeëntwintig ben. Dan word ik Dus Het is allemaal de schuld van dit huis. Dat, dat, dat weet ik wel. Maar ik wil het niet. Ik neem het niet. Hoor je Dat is-ie. Wie? Hé, hey, de vreemdeling. Ik zal je zo wat verklappen. Ik, ik heb hem een, een naam gegeven. Wat, wat is er nou met je? Niets. Ik ben alleen maar een beetje moe. Wat zei je ook weer? Ik heb hem een naam gegeven. Ik noem hem Felice. Is dat geen prachtige naam? Felice. De Gelukkige. Zo ziet hij eruit. Als het geluk zelf. Jij zou hem ook zo noemen. Wie is dat, oh. Felice? Vader, waar, waar komt u zo plotseling vandaan? Ik heb ik soms niet het recht in mijn eigen huis te lopen waar ik wil. Ik vroeg wie dat was, Felice. Wat zijn dat voor dwaasheden? niets, vader, we babbelden maar zo'n beetje. Ja. Felice is de vreemdeling die vanmorgen bij ons is komen inwonen. Zo, Nou, ik kan me niet herinneren dat ik die naam in zijn papieren heb gezien. Dwaashuid. Dwaashuid! Jij doet weer eens gek, Marina. Paula, waar is mijn vest? In uw kamer, vader. Zal ik het even voor u halen? Uh, in mijn kamer. Daar is niet alleen mijn vest. Daar is ook die Felice. Of hoe die ook heten mag. Ik kan niet eens bij mijn eigen kleren komen. Ik zal het wel even voor u halen. Nee, dat hoeft niet meer. Ga naar de rechtbank. Nog geen tijd meer. Zullen we zullen wel eens zien. Of ze de oude Barzal zonder meer een wild vreemder op zijn dak kunnen sturen. Nou hebben ze alles van me afgenomen. Daarom heb ik nog wel het recht om. Oh. Vader is oud. Kind. Het is ook geen wonder, Marina. Na alles wat we hebben meegemaakt. Ach, schiet op. Alsof een scheepswerf en een paar huizen zo belangrijk zijn. Is het leven zelf niet belangrijker? Kijk eens naar buiten, daar schijnt de zon. Is, is dat niet veel belangrijker? Hij begrijpt dat allemaal nog niet. Dan ben je nog te jong? Sinds hij zijn werf niet meer heeft, heeft hij niets meer. En als je alleen bent, dan word je vlugger oud. En egoïstisch. Ik kan hem best begrijpen. Ik wil hem niet begrijpen. Ik, ik wil leven. Hier in huis wordt niet geleefd. In dit huis wordt op het leven bespaard. Omdat jullie keurig verzorgd willen sterven. Dus is het niet gek? En is het eigenlijk niet verschrikkelijk? Maar dat gebeurt alleen maar omdat de scheepswerf van meneer Barsali genationaliseerd is. Waarom heeft hij ons toen maar niet dadelijk verdronken? Rina. Ik, ik, ik, ik weet het, Paula. Het klinkt niet mooi, maar. Paula! Paula! Paula, hoe waarom moet je dan nog Ben je doof geworden? Wat, wat heb je even? Het staat dan nou te zeuren. Help me eens even het beddengoed naar beneden te brengen. Ja, geef mij. Toch, zijn kamer moet in orde worden gemaakt. Wiens kamer, Lokke? De kamer voor de man van de werf. Is hij dan van de werf? Ja, hij is van de werf hierheen gestuurd. Hier, Paula, pak deze dekens aan. Ja, ja. van onze werf? Marina, alsjeblieft. Die van ons of van een ander, dat doet het toch niet toe? Ons huis of dat van hen, ook dat is precies hetzelfde. Ze hebben ons niet gevraagd of we hem in huis wilden nemen. Oh, daarom is vader naar de rechtbank toe. Felice, met geweld ingekwartierde Felice. Wat zeg je daar? Ik noem hem Felice. Laat er maar, loeken. Maar is het niet wonderlijk? Een geluk dat niemand gewild heeft. Ook jij niet, Loeken. Misschien zelfs ik niet. En misschien heet hij niet eens Felice. Hoor je hem? Wat is er met jou, Marina? Heb je hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. Zijn handen moeten mooi zijn als hij speelt. Maar dat begrijp jij niet... Jij hebt nooit iemand de naam Felice willen geven. Kun je dat zeggen, Marina? Misschien heeft ze gelijk. Misschien heb ik werkelijk nooit iemand Felice willen noemen. Paula? Waar is vader? Wie heeft het licht uitgedaan? Hij is naar bed. Het is al laat. Dat het licht uit is zal wel de schuld van de storm zijn. In alle huizen is het donker. Er zal wel een storing zijn in de elektrische centrale van de werf. De werf? Oh. Nou, probeer nou te slapen. Waarom ga je niet naar bed? Ik weet het niet. Ik kan het niet. De stormwind heeft zoveel stemmen. Die idiote Paula. Wat moet ik nou doen? Wat is vanavond al? Die jurk zou er misschien niet zo afschuwelijk uitzien. Als ik er nog iets aan veranderde. Iedereen zou zien dat er iets aan veranderd was. Op een feest van de werf kan je toch niet verschijnen in een verknipte japon? Goed. En deze dan. Hoe bevalt je deze jurk? Ja, voorzichtig, ik zou je even ik, ja, Wacht ja. even. Wacht even, hè? Even over. Zo. het? Ik heb er niets van gemerkt. Oh, ik, ik hoop het heel goed ja, zal Wacht even. Zo. Zeg maar vader mag niet zo. Merk hoor dat ik naar de bal van de werf ga. Prachtig. Waarom kun je nou dus vrolijk zijn, Paula? Ben jij dan nooit naar een bal geweest? Ik weet het niet. Ik kan me niet meer herinneren. Weet je, op dit bal komen ook de officieren van de Condor. Wat is dat voor een schip? Een, een Engels. Het is gisteren in de haven voor Anker gegaan. Ja, dat heb ik gehoord. Stel je eens voor dat een van die officieren mij ten dans zou vragen? Dan zeg ik tegen hem, how do you do? Hoe klinkt dat? Keurig. Vind je die grappig klinken? How do you do? Oh. En hij moet groot zijn en blond. En mijn jurk moet de mooiste van allemaal zijn. Oh ja, wacht. Ik, ik moet alleen dat, dat roesje er nog afhalen hier. Groot en blond, zoals Filietje. Waarom denk je aan hem? Ja. Groot en blond. Filietje. Geef de jurk maar hier. Ik zal de roesjes wel afhalen. Misschien zegt hij wel tegen me... Mijn juffrouw, wilt u niet met me meegaan? Mijn schip zal in de morgenscheenbring het anker lichten. De lucht is dan zacht, roze. En waarom moet ik dat roesje er werkelijk al verhalen? wie zegt heel eenvoudig. Geliefde, laten we vluchten. De wereld is zo groot en zo mooi. Komt dan iets anders dan nog een baan? Wat zou ik doen, denk je? Ik weet niet. En jij... Wat zou jij doen? Waarschijnlijk hetzelfde als wat ik al gedaan heb. Ik zou hier blijven. Hier blijven? Zeg, Paula... ...je hebt me eigenlijk nooit verteld waarom de jonge luitenant... ...toen nooit meer is teruggekomen. En heb je niet op hem gewacht? Ach, Marina, praat daar maar niet meer over. Dat was al zo lang geleden. Jij was toen nog klein. Kom liever een beetje dichterbij, dan kan ik beter zien of de jurkje goed past. Hm. Jij houdt altijd je mond. Ik wou dat ik ook zo goed mijn mond kon houden. Dat leer je wel. Hoi, je hem? Dan moet je even opdraaien. Al drie maanden praat hij zo met me. Zo, met zijn gitaar. Nou, hoe zie ik eruit? Ben ik mooi? Je bent lichtzinnig. Oh, hij weet dat ik hem versta. Vader haat hem omdat hij op de weg werkt. Jij merkt niks van hem, en Luca gaat hem uit de weg, is je dat al opgevallen? Nauwelijks, maar ik kan hem verstaan, en, en dat weet hij. Gisteren heeft hij mijn hand aangeraakt, toen we water haalden bij de pomp... ...en ik heb hem toegefluisterd, Felice. Marina. Oh, ik, ik heb je tegen je gejokt Paula, ik heb je maar wat voor gejokt. Ik, ik wil helemaal niet met een Engelse officier dansen. Wat kan mij het schelen of zijn schip morgen voor het anker ligt? Ik, ik wil helemaal niet met hem dansen. Hou op, Marina. Laat het toch maken? Waarom moet ze ophouden? Oh, die jurk staat je heel goed. Werkelijk? Lucle, vind je hem werkelijk mooi? Ik geloof beslist dat jij er vanavond erg mooi uitziet. Ik probeer me voor te stellen hoe onze moeder zalige er in deze jurk heeft uitgezien. Het was toch dat de de bruidsje van, waar? Paula heeft hem opgediept. Loeke, wat is er met je? Niets. Ik kijk alleen maar naar je. Ja, maar je, je kijkt naar me alsof je boos op me bent. Dat denk je maar. Marina, trek die jurk maar liever uit. Zo kom ik met die roes nooit klaar. Loeke, je hebt nog geen antwoord gegeven. Marina, ik zou het prettiger vinden wanneer je vanavond niet op de werf ging dansen. Zo? En waarom, als ik vragen mag? Dat zal ik je later wel eens uitleggen. Ja, mag uitleggen wat je wilt. Het interesseert me niet. Ik weet het nu al. Denk je soms dat ik je niet ken? Je hebt het land aan omdat dat ik jonger ben dan jij. O, omdat mijn gezicht er frisser uit ziet dan het jouwe. Omdat er nog mannen zijn die graag naar mij kijken. O, omdat ik niet versuft en verwaarloosd ben als jullie tweeën. Maar ik heb genoeg van het leven hier. Marina, je weet niet wat je zegt. Ik kan me niet schelen. Ik weet dat ik gelijk heb en ik ga naar de bal. Mijn leven niet bederven, oh ik, ik wil niet als een schim door dit huis sluipen, vol haat en afgunst. Omdat het leven zonder mij verder gaat. Ik wilde je eigenlijk alleen maar vragen vanavond thuis te blijven. Ja, vanavond. En honderdavond en altijd. We krijgen vanavond een gast. <laughs> een gast. Laat me niet lachen. Zolang ik me herinner, kan dus nooit iemand anders dit huis binnengekomen dan de doodbedder. Zelfs de postbode komt hier niet. Niemand. Alleen Felice. En ook hij is niet gewenst. Marina, kunnen we niet eens rustig met elkaar praten? Daarvoor was je altijd veel te koel. Cool. Om met elkaar te kunnen praten, moet je elkaar begrijpen. Ik ken je niet. Ik wou met je praten over Felice. Over... Over Felice? Hoe, hoe weet je dan... Hou je mond, Marina. Waarom? Wat is hier aan de hand? Ik wou alleen maar zeggen... dat Felice en ik... vanavond onze verloving vieren. Ik ga met hem trouwen, Marina. Waarom? Heb juist ik haar dat gezegd, Paula? Waarom is het allemaal zo gegaan? En nu slapen, Loeke. Je moet uitrusten. Ik heb het niet geweten. Of misschien heb ik het niet willen weten. Alles kwam zo onverwacht. Voor die tijd was alles koud, in me. Toen kwam hij. En toen werd alles anders. Daardoor kon ik het toch ook niet weten, Paula. Hij was zo rustig en zo zeker... En voor mij was alles plotseling nieuw en eenvoudig. Zijn rust paste precies bij mij. Niemand maakt je enig verwijt, Lucre. Waarom praat je er toch voortdurend over? We hebben elkaar zo stil en zo vanzelfsprekend... Zo, zo onopzettelijk gevonden... dat ik s'nachts dikwijls wakker ben geworden en gevraagd heb... is het wel waar? Waar is alles waar je gelooft... Dan heb ik in mijn leven maar één waarheid gekend. Hem. Lucre Barsalli. Wat wil je daarmee zeggen? Niets. alleen Lucre Barsalli. Kijk naar de letters die je op je bedden goed hebt geborduurd. Vind je ze niet mooi? Ik wel. Ik heb ze op alle stukken van mijn huidzet geborduurd. Alleen op de overtrekken van de kussens nog niet. Als ik van tevoren geweten had dat ik mijn hele leven zou dwerver, om aan zwerver... aan mooi bedden goed te helpen. Hm. Ik dacht, vader, dat u de krant las. Dat doe ik ook. Want ik constateer dat je nog nooit zoveel gekletst hebt als de laatste maand. Hemelse goedheid, vader. De hele wereld wordt anders. En die verandering drinkt nu eindelijk ook in dit huis toe. heb ik niks gevraagd. Ik verlang niets van u, vader. Alles wat ik heb, komt van moeder. Ja, maar al wat die zwerver later nog vragen zal. Hij zal niets vragen, vader. Nee. U kunt gerust zijn. Ik weet heel goed dat u mij niet eens de toestemming voor dit huwelijk gegeven hebt. Laat staan iets anders. Waarom trouwt u je dan? Omdat je een oude jonge juffrouw bent? Vader, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Maar het hele dorp praat erover. Dat weet jij niet. Doe je ogen open, kind. Kijk om je heen. Dan kan je de waarheid tenminste eerlijk onder ogen zien. Wat u liegt. Waarom doet u dat? Ze liegen hier allemaal omdat ze niet geloven... ...dat er nog mensen zijn die kunnen dromen en lief hebben. Hou op, hou op. Ik heb nooit lief gehad. Ik ben nooit in staat geweest om lief te hebben. Omdat ik precies zo was als dit huis. Even koud, even verstard, even dood. Totdat hij kwam. Felietje. Ik heb nooit geweten... Dat het in een mens plotseling lente kon worden. Dat de mensen elkaar kunnen nemen en zich aan elkaar kunnen geven. Dat er onuitputtelijke schatten zijn die je nemen en geven kunt. Marina. Wat is er? Waarom hou je Marina? Laat me maar. Marina, je, je moet naar me luisteren. Loop niet weg. Je moet me begrijpen. Paula, ben je wakker? Ik slaap niet, Loeken. Ik ben bij je. Paula, geloof jij dat hij mij heeft lief gehad? Ja, Loeken. Hij had je lief. Mijn stem was toen nog niet oud, nietwaar? Nee, er was nog hoop in je stem. Mijn ogen waren toen nog niet moe. Nee, ze waren groen als de zee. Het is zo mooi, Paula, om leugens te luisteren. Jij en ik, wij allebei, we kennen ze al van buiten. We hebben ook genoeg tijd gehad om ze van buiten te leren. Tijd genoeg. Een hele eeuwigheid. Een hele eeuwigheid waarin niets is gebeurd. Want er was niets dan deze ene vraag. Heeft hij me gehad? Ja, hij heeft je lief gehaald. Zullen we vast gaan? Het is tijd. Oh, wacht nog even. Het bruidspaar is nog niet naar beneden gekomen. Ja, misschien zijn ze op het laatste ogenblik bang geworden. <lacht> <lacht> waar is het bruidspaar? Vooruit, het is tijd. Paula, uh, voilà. waar is Lucre? Komt ze hier naar beneden? Ik heb er geen idee van. Ze is waarschijnlijk in haar kamer. Oh, ga haar dadelijk halen. Laat ze niet zo dwaas doen. Lokre, waarom kom je nou niet? Lokre? Waarom blijf je hier staan? Wacht al, het is tijd, we moeten gaan. Loeke, ben je doof? De gasten wachten. Waarom sta je zo bij het raam? Ik kijk naar de storm. Zie je hem? Gisteren is hij losgebroken. Niemand heeft het verwacht. Naar die storm kan je later ook nog kijken. Nu is het tijd voor de kerk. Vandaag is het je trouwdag, Loekre. Hoor je me? Vandaag is het je trouwdag. Schreeuw niet zo, anders kan ik hem niet horen. Wie kan je niet horen? Wie? De storm. Luister maar. Hoor, geloof je ook niet dat hij zingt? Iets als een hymne. Of een mars. Maar geen Mars. Het is een treurmars. Een krankzinnige wordt de treurmars. Hoor je dat ook niet? Je bent gek. Doe het raam dicht, Loeken. Hoor je me? Doe het dicht, dadelijk. Ja. Misschien is het beter zo. Als het raam dicht is. De storm moet ongestoord kunnen razen over de zee. Hier in huis moet het stil zijn, zoals vroeger. Een zachte, holle stilte waarin ik mijn handen kan neerleggen om ze te laten uitrusten. Kom, Loeken, laten we gaan. Mijn handen zijn zo moe. Ze wilden te veel hebben. Kijk eens hoe moe ze zijn. Moe en lelijk. Lelijke oude handen. Die vandaag voor de laatste keer sterk zijn geweest. Nou is het tijd dat ze uitrusten. Voor eeuwig. Ziek. de laatste dagen waren veel te inspannend voor je. Ik zal Felice zeggen... Je zult Felice niet zeggen. Ik zal hem zeggen dat hij de bruiloft even moet uitstellen. Op een paar dagen komt het niet aan. Je bent nu niet goed, Loeken. Ik geloof dat het beter is dat de bruiloft even wordt uitgesteld. De bruiloft is al uitgesteld. Voor eeuwig. Ja sta je aan te kijken. Heb je me niet verstaan? Voor eeuwig. Is het niet grappig om vlak voor de bruiloft te worden dat de bruiloft is uitgesteld? Is dat niet geestig? Het is zo geestig dat ik er nog maandenlang om zal kunnen lachen. Allemaal zullen we nog maandenlang... om kunnen lachen. Allemaal. Loeken. In godsnaam, waar heb je het over? Oh. Ik moet hem nog dankbaar zijn. Hij is eerlijk geweest. Althans op het eind. Nee, hij is niet stiekem weggelopen zoals ieder ander zou hebben gedaan. Hij was veelvrediger. Hij was eerlijk. Hij heeft gezegd dat hij me nooit heeft lief gehad... en dat hij me ook nooit zal lief hebben. Maar... Hij wilde eerlijk zijn, zei hij. En daarom ging hij weg. Hij is dus toch... Ja. Maar hij was niet sterk genoeg... om tot het einde toe in zijn leugen te volharden. Loke, ik kan het niet geloven. Dat kon ik eerst ook niet. Kon dat mogelijk zijn, alles wat gebeurd is. Maar ik begreep dat het mogelijk is. Het is niet alleen mogelijk, het is zo. Hij heeft me de waarheid niet durven zeggen. Ik heb het ook niet van hem verlangd. Het is allemaal afschuwelijke laf. En daarom heb ik het hem ook toen hij gisteravond vol voor me stond... niet vergeven. Ik kon het niet. Niet de leugens waar hij me mee heeft zoetgehouden... maar de waarheid waarmee hij me uit mijn droom heeft losgescheurd. Ik begrijp hem niet. Nee, ik heb het hem niet vergeven... Hoe kan je zoiets vergeven aan een mens die je liefhebt? Toen hij me vertelde dat hij vanmorgen vroeg met de sloep wou wegvaren. Ook al stormde het. Toen heb ik... Lokke, Daar is Willietje. Wat heb je gedaan? Willietje? Ja. Willietje. Daar is Willietje. Oeh, daar. Ik zie niets dan de zee. Ja, daar is hij. Ergens in de wilde golven waarover vanmorgen vroeg een kleine sloep is weggevaren. Een kleine sloep. Met een kiel waarin gaten waren geslagen. Een kiel. Met gaten en storm. Die nou zijn treur maar zingt. Daar is Willetje. Met zijn waarheid. Loek. Laat me nog. Alleen. Ik moe. Ik moet gaan liggen. Ik weet het niet meer. Het is allemaal zo vreemd. Alsof alles in de spinnenwebben is gehuld. Loek. dat is verschrikkelijk. Daar moet toch wat aan gedaan worden. Er valt niets meer aan te doen. Ik ben alleen maar doodmoe. Alles om me heen schijnt weg te vloeien. Wat is dat nou weer, Paula? Ik weet het niet. Een of ander lawaai. Paula. Oh. Ga kijken. Misschien is het toch niet... Paula. Paula. Lucre. Kinderen. Marina. Is vanmorgen. Marina? Wat is er met Marina? Vader... Wat is er met Marina? Marina... ...is er vanmorgen vroeg... ...met die zwerver... ...vandoor gegaan. Nee! Nee... Marina... Hou je rustig. Het is voorbij. Het is al lang voorbij. Oh, Paula. Jij bent. Je moet er niet meer aan denken. Wat gebeurd is, is gebeurd. Ach, Paula. Soms zijn de nachten zo lang. ...zijn de nachten zo lang. Een hoorspel van Milo Doer... ...naar de Kroatische vertelling... ...die Schwestern Barzali... ...van Zora Direnbach. De Nederlandse vertaling... ...was van Gabriel Smit. Louis de Breeg was Barzali. Zijn dochters Lucre... ...Paula en Marina... ...Eva Janssen... ...Jane Verstraten... ...en Nora Boerman. Verder werkten mee... Paul van der Lek, Alex Vassen junior en Dick van Zand. Het gitaarspel van Felice werd verzorgd door Dick Visser. Regie: Leon Povel. Ja, prachtig. Zo'n mooie ambachtelijke afkondiging... Kom daar nog maar eens om in deze tijd. Alleen de rust al is, anno nu bijna niet meer voor te stellen. Deze bijdrage van de Karo werd eerder uitgezonden in februari 1960. U luistert naar Vlucht in het Verleden bij Max... in het tweede deel van het uur, een hoorspel van ietsje langer geleden. Het is een bijdrage van de AVRO en dateert van 1 november 1956. Het is getiteld Dialoog bij het Raam... en wordt uitgevoerd door Jan van... Van Ees en Rien van Noppen. Wel te rustig. Wel te Duivel nog toe. Waar haalt ze de brutaliteit vandaan? Heet gehoord? Zeg. Huh. Aanstelster. Wel te rustig. Dan kijkt ze je niet eens aan. Ze kijkt zomaar even over de schouder om je te kleineren. Ik had nieuwe compressen op mijn been moeten hebben. Maar daar wordt niet aan gedacht. Je had er haar aan moeten herinneren. Ze heeft zoveel te doen. Er zijn vandaag alweer nieuwe patiënten bijgekomen. Herinneren? Ze heeft er zelf aan te denken. Niet meer dan een plicht. Maar doet ze wel ooit iets waar ik om vraag? Heb ik die krant gekregen? Ze heeft je er toch een gegeven? Prentenboek, ja. Ik denk zeker dat ik nog plaatjes kijk. Ik heb het ochtendblad gevraagd en wat krijg je op je bed gesmeten? Een illustratie. Die is goed genoeg voor mij. Oh. Ik ben het maar. Waarom zou ik nog wat vragen? Wat schiet ik ermee op? Ik ben maar een arme duivel met één been in de hel. Waar zou zij zich druk voor maken. Heb je gezien hoe ze eruit zag toen ze ging? Vanavond is er natuurlijk de een of andere vent bij zich. Ik kan je donder zeggen? Nee, nee, nee, nee, nee. Nou ben je toch onbillig. Heeft ze niet gezorgd dat je je check kreeg? Hm. En elke week zet ze nieuwe bloemen in de vaas. Check, ja. Zeg maar hooi. Heb ze ook niet gekocht in de zaak die ik gezegd had. Had ze geen tijd voor. Geen tijd hoor je. Ja? dat is het hem. Voor de rest, jij hebt goed gletsen naar mij draan. Is dat billig? Heb ik soms betere benen dan jij... Kan ik lopen? Nou? Kan ik ooit opstaan om eens even naar het weer te kijken? Kan ik dat soms? En jij legt er maar dag in dag uit naar buiten te staan, is dus om gek te worden. Jij hebt het raam voor jezelf alleen. Jij komt niks tekort. Je doet me het beste je mond te houden, niet? Je hebt voor geen stuiver te vertellen, man. Moeders kindje. Vloek nog toe. Dat noemt zich je kameraad, Maar ik ruil met je. Dat praat over Billik. Jij hebt een raam. Je kan alles zien wat er buiten gebeurt. Ik mag hier tegen een deur op kijken, Tegen een deur die de hele dag wit blijft. Die piept. Je hoort dat die piept? Nee, niets van gehoord. Het zal wel niet zo erg zijn. Oh nee? Dacht je soms dat ik erom lieg? Oh, ja... Jij hoort natuurlijk niks. Jij hebt je raam. Blijf er maar liggen en rek je tot je naar ons weegt. Graap jij maar naar de mensen en naar de bloemen en de vogels... en alles wat je daar buiten meer hebt en verdedig vooral dat schepsel. Waarom rouw je nou niet eens een keer met mij? Waarom geef je me niet een poosje jouw bed? Het duurt niet zo lang meer. Dan krijg jij het. Dat weet je toch? Ja, dat weet ik. Wat weet ik eigenlijk? Een duivel zonder benen die geen mensen meer aankijkt. Toen ik hier kwam, lag ik ook in jouw bed. En ik verlangde even goed naar het raam. De man die hier lag, had ik wel kunnen vermoorden... omdat hij de hele dag naar buiten kon kijken. Oh, ik begrijp je best, Bleum. Ik lag net zo mijn haat te verkroppen, omdat hij alleen het raam had. Ik zou die vent wel van kant hebben kunnen maken, zo ziek als hij was. En het ging hem heel wat slechter dan mij. Daarom lag hij bij het raam. En op een gegeven ogenblik was het met hem gedaan. Ik erfde zijn plaats. Nou ben ik aan de beurt om hier te liggen... En... Naar buiten te kijken. Tot. Is hij gestorven? Misschien <laughs> heb je misschien een handje geholpen? Jij lag waar ik nou lig. En alleen jij kon dus bij de bel. En op een nacht, meestal. Op een nacht fluisterde hij tegen jou. Ik voel me zo vreemd. En belde de zuster even. En toen vertikte jij dat. Dus morgen was het gebeurd, niet? Op die manier krijg jij dat bed te pakken. Op zo'n manier ben jij bij het raam terechtgekomen. Je bent een gemeen jet, jij. Zo was het toch niet helemaal. Het gebeurde overdag. Hij richtte zich op en schreeuwde: Het raam. Het raam. Doe het open. Slaat in. En toen was het gedaan. Het raam, ja. Hij was er even gek op als jij nou, natuurlijk. Kijk van s morgens tot s avonds naar buiten. En vertelde wat hij zag. Net als jij nou. om wild te worden is dat je zelf niks kan zien. Vreemd. Wie had dat ooit kunnen denken... dat je nog eens een keer alles zou willen geven... voor een paar ruiten in een dode ziekenkamer? Dat geloof je niet als je lopen kunt, hè? En dan heb je veertig jaar lang ramen in overvloed gehad. Nette raampjes met een uitzicht op brede straten, vol beweging. En kijk je dan ooit naar buiten... Nee. Je liet ze voor wat ze waren. Je gaf er geen stuiver voor. Je keek er niet eens naar. Alleen zo nou en dan vanuit de hoogte weet je wel om te zien of de zon scheen of, of dat het regende. Dat was alles. Zeg. Zeg, te nauwens. Hoeveel moet je hebben om te ruilen? Zeg het maar. Doe. Oh. Weet nou eens, Mens, Eriksson. Zeg op. Toen dan ruil je met me? Zeg maar wat je hebben moet. Voor een dag. Ik wil alleen maar even naar buiten kijken. Zeg dan morgen tegen haar dat je ruilen wilt. Toen Strijk je hand nou eens over je hart. Wees een goede kameraad. Je zult hier gauw genoeg liggen zonder geld. Heb je dat niet begrepen? Anders had ze je toch niet zo op het hart gedrukt dat je bellen moet... als ik s'nachts een aanval krijg. Je kunt me zo opvolgen. Hou je nog even kalm. Het zal niet lang meer duren. Ach... Rotvent. Je wil niet. Je wil niet. Je weigert om mij gek te maken. Je vertikt het om mij mijn kop op hoog te brengen met je sprookjes... over alles wat je daar ziet. Zo'n kerel krijg je als kamergenoot. Ah, ik zou je... Ik, ik, ik ken je wel. Zo mag je niet denken. Ik kan er ook niets aan doen. Ik was eerder hier dan jij. Ik heb ook op de plaats bij het raam moeten wachten. Ik net zo goed. En ik heb ook sprookjes moeten aanhoren. Zoals jij het noemt. Zal ik je vanavond iets vertellen? Nee. Hij wordt... Hou je mond maar. Ik wil niks horen, niks meer. Nou, dan niet. Zullen we gaan lezen? Ik kan niet. Ik heb weer zo'n pijn. Wil je een sigaret? Nee. Uh. Zeg, zeg, heb jij soms een Lucifer? Even mij zijn op. Jawel. Ik heb Lucifer. Gooi je het doosje even hierheen. Nee. Huh? Ik wil roken. Heb je geen lucifer? Jawel, zeg ik toch. Versta je me niet? Doos vol. Je krijgt ze niet. Niet één. Voel je nou wat het zeggen, Wil, als je iets niet krijgt wat je graag hebt. Nou? Kijk nou eens naar buiten. Als je door het raam kijkt, vergeet je je sigaret vanzelf, hè? Nou ga ik roken. Ik zal jou vertellen hoe het smaakt. Luister maar. Eerst strijk ik een lucifer aan. Zo. Nou hou ik het vlammetje aan de sigaret. Eertje trekken. Uh. Lekker. Houd je niet? Stil, zeg ik je, stil. Alsjeblieft je mond. <lacht> nou weet je hoe dat is. <lacht> Horus, Zeg. Zie je nog iets? Het is toch nog licht genoeg? Of niet? Vertel dan op. Kan je nog wat zien? Jawel. Maar je wou toch geen sprookjes meer horen? Toe, vertel ook, wat zie je? Hier, hier zijn lucifers. Bang hè. Zo. Heer sigaretten? Pak er maar een. Zo. Toe. Vertel nou. Wat zie je allemaal? Niets bijzonders. Je ligt! Je snapt toch wel, het is verschrikkelijk om hier te liggen en steeds maar pijn te hebben. Dan ga je toch vanzelf alles vervloeken. Neem me maar niet kwalijk dat ik zo woedend geworden ben. Toe, vertel nou. Vertel nou wat er door het raam te zien is. Waar moet ik mee beginnen? Met de boom. Begin maar met de boom. Nou? Nou? Nou, je weet wel, hier staat een boom. De naam weet ik niet meer. Maar hij is helemaal grijs. Hij heeft een heel dikke bast die overal gesprongen is. Het is net of er zilver in de scheuren zit. Maar als het even waait, valt er licht tussen de takken. En dan lekt die hele boom violet. Aan de onderkant zijn de bladeren zilverachtig, maar van boven zijn ze helemaal groen. Ze zien er vet en glimmend uit. En op een van de onderste takken zit een vogelnisje. Ja, is het wijfje daarbij? Doe, kijk eens goed. Of kan je het niet zien? Nee. Nee, op het ogenblik niet. Ja, ja wacht eens. Ja? Ja, natuurlijk. Het zat een beetje hoger en daarom zag ik het niet direct. Ja is het rood aan de borst. Kun je dat ook zien? Het moet van dat glanzende rood zijn. Jammer dat je het niet kan horen. Staan de bloemen er ook nog? Ja. Ze zijn nu allemaal open. Het is precies of ze het bloembed... met blauwe verf begoten hebben. Ja. ja, ja. En verder. Loopt er niemand op straat? Laat me eens kijken. Daar komt een fiets aan, een meisje. Ze heeft een pakje aan het stuur hangen. En daarom rijdt ze een beetje onzeker. Nu draait ze af. Ze woont hier rechts, weet je wel, in het huis hiernaast. Ja. Is ze nog jong? Kun je dat zien? En kan je haar benen zien? Nee, nee. Daar is ze te ver voor weg. Maar daar heb je weer anderen. Die ene daar... Die, die lijkt wel op kogeltjes te lopen. Ja, die moet zeker hier zijn, niet? Verduiveld, ja, kijk ze niet naar boven. Wenk dan. Zwaai dan toch een keer, dikke me. Nee, nee, ze gaat voorbij. Ja, het is nogal wild. Ze hebben bij ons niks te zoeken. Toe, verder nou. Zijn ze hier tegenover, nog op? Ja, daar klimt juist iemand over de schutting. Het is een man. Hij komt hierheen. Nee. Hij neemt geweldige passen. Het stof waait hem om zijn schoenen. Oh, moet je opletten, je gaat naar dat meisje op kogeltjes. Vertel het kennen ze elkaar? Even wachten. Nee. Nee, hij blijft staan. Ja, ja, ja. Ze kennen elkaar toch wel. Ze zeggen tenminste, dag. <laughs> je zult eens zien wat ze haar veer opsteekt. Ja, dan mogen we op, anders droom ik er weer van... Ik droom altijd als jij wat verteld hebt. En dan voel je je een hele poos daarna nog opgelaten. Zeg, hoe ziet het weiland er nou uit? No, het wordt nou tamelijk vroeg donker. Je kunt niet zo ver meer kijken. Oh, daar, daar komt een auto aan. Ze hebben het licht aan binnen, een heel gezelschap. Ja, ja die gaan naar een feestje. Er zit een hoge hoed tussen. Hm? Wil je nog meer horen? Ja, dat zou wel niet meer gaan, hè. Gek, als jij vertelt, is het precies of ik het zelf zie. Eerst de boom, links en de bloemen eronder. Dan loopt de weg met een bocht om het huis heen. En oh, was die er niet, die met zijn grote zwarte hoed op... en een, en een koffer in zijn hand... Je weet wel die met die slingerbenen. Nee. Nee, vanavond niet. Raar een naar als je het mij vraagt. Wat zou die eigenlijk uitvoeren? Misschien wel een dominee? Ik heb een dominee gekend die niets liever deed dan horloge ruilen. Die was al op jaren en... Zullen we zullen we het licht maar aandoen? Ik kan u toch niets meer zien. Ja. Ja, doe maar aan. Ik kan mij uitspelen. Denk weer aan die kogeltjes. <laughs> wat domdadig is dat. Jij bent toch een meester, jij, zeg. Sprookjes vertellen. Ja, ja, dat kan ik wel. Dat is het enige wat ik nog kan. Ze rolt vooruit. Ik zie het duidelijk voor me. <laughs> ik heb een leuk verhaal, zeg wat ik vertellen? Wat zei je? Ja, zei je toch, hè? Wat is dat nou weer? Wat zie je? Wat zie je nou, vraag ik? Oh, niets. Het, het heeft niets om het lijf. Kijk zo vreemd. Ja, zeg, dat was eens een meisje. Zo'n zo lekker diertje, weet je wel. Uh, Zo'n mollig. Die was bang in het donker. Ze durfde niet alleen te slapen. Je luistert helemaal niet. Toch wel. Toch wel. Wat dacht je? Waarom ga je nou naar de muur liggen? Wat deed je toch? Vertel maar door. Toen maar, toen maar. Wat, uh, Wat, wat was er met haar? Nee. Er is wat met jou. Wat denk je ervan? Nergens. Er is niets, zeg ik je toch. Maak je verhaal maar af. Nee, je moet niet proberen me wat wijs te maken. Er is iets met je. Wat heb je? Zane niet, kerel. Houd toch je mond. Wat zit je nou met een open mond? Het is of je wat ziet. Wat zie je eigenlijk? Heb je nou net iets gediend door het raam? Toen nou? En nou. nee, je wat gezien buiten? Je wil me dat niet vertellen, hè? Wat zag je dan? Wat heb je gezien? Ik wil het horen. Zeg me dan wat je gezien hebt. Nee, nee, nee, nee, nee. je vergist je. Wees nou toch stil, Blum. Nee, voor de duivel. Een mooie kameraad ben jij. Die kijkt door het enige raam dat de kamer rijk is. En als hij dan wat bijzonders ziet, dan, dan houdt hij zijn mond dicht. Noem je dat vriendschap? Nou? Eerst nemen ze je benen af. En dan val je ze op je rug. En tenslotte krijg je een buurman die liegt. Ja, jij liegt. Want jij vertelt zijn pure leugens. Jij hebt heel wat anders gezien. Je hebt me belogen. Er was wat bijzonders te zien op straat en je verduilt het niet. Heeft dat tenminste toe dat je liegt? Rap, wat je durft. Goed dan, ik, ik heb gelogen. Wat vent. Nee. <lacht> Waarom moest mij het overkomen dat ik hier terecht ben gekomen? <lacht> Ja, ja, ja. Als ik nou lopen kon, hè, weet jij wat ik dan zou doen? Ik zou je je laatste adem afsnijden. Jij, Judas. Wacht, wacht. Luister. Nooit, luister ik meer? sta je nooit? Luister naar me. Ik zal je zeggen wat er, wat er aan de hand is. Bel, bel de zuster. Bel in het hemelsnaam. Het, het wordt tijd. Wat? Zucht maar. Dus je straf. Bellen, hè? De duivel is nog te goed om te bellen, voor vent dat jij? Ik, ik wou, ik wou het raam, het raam, het raam open doen. Bellen, hè? Dus we zijn zo ver. Mij laten bellen en dan weer wachten. Dacht je dat? Bellen? Nee, mannetje. Ik niet. Ik niet. Ik niet. Ik niet. <lacht> Help ja, help me even in het andere bed, zuster. Naar het raam, ja. Ja, daar bij het raam, ja. Ach. Zo. Kan me schelen dat hij weg is. Is Maar goed ook. Hij leent toch niks te liegen. Help me nou, vlucht dan. Kom je naar dat raam? Nou ben ik aan de beurt. Daar heb ik op gewacht, dat ik als gek werd. Zo ja. Nou, nog een eentje. Nog een paar stappen moet je me doen, zuster. Nog een paar, nog, nog, één jaar. Ja, ik, ja ik, ik wil de straat zien. Ik wil die boom zien. Ik wil de bloemen zien. De, die blauwe bloemen. En dat meisje, ja. dat wel. Nee! Daar nee. staat de muur in de weg. Hij heeft gelogen. Verlogen. Die muur. geluisterd naar het hoorspel Dialoog bij het raam, geschreven door Valentin Corel, door de Avro eerder uitgezonden in 1956 met Jan van Ees en Rien van Noppen. En daarmee ronden we dit uurtje vlucht in het verleden af. Wanneer u nog eens iets wilt nalezen of opnieuw beluisteren... dan kan dat via onze site, nachtvluchten.fm. U kunt via diezelfde site ook reageren... of een bericht achterlaten in het gastenboek, nachtvluchten.fm dus. Daar staat overigens ook nog de prijsvraag... waarmee u het boek De Benenwagen van Karin Spank kunt winnen. En die gegevens van die prijsvraag staan ook op teletextpagina 331. Het is bijna tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur kunt u gaan luisteren naar een aflevering van Uit het Nieuws. En daarin is te gast Jim Jansen van RAI. Heel graag tot zometeen.